11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De financiële toezeggingen aan kroongetuige Peter La S. in het liquidatieproces zijn toegestaan. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in het passageproces. De rechtbank concludeert dat uit de omvang van de vervolging... de strafeis en het achterwege laten van een ontnemingsvordering... niet kan worden afgeleid dat verboden toezeggingen zijn gedaan... In ruil voor het afleggen van verklaringen. Het Openbaar Ministerie sprak met Laes een lagere strafeis af in ruil voor verklaringen in het proces. Dat draait om zeven liquidaties. De eis tegen Laes is acht jaar cel. De advocaten van de elf verdachten hebben steeds gezegd dat de verklaringen van de kroongetuigen zijn gekocht. Maar volgens de rechtbank zijn er geen zwaarwegende aanwijzingen dat het OM verboden toezeggingen heeft gedaan. De Eerste Kamer is begonnen met de voorbereiding van de Verenigde Vergadering... waarin koning Willem-Alexander wordt beëdigd. Dat heeft ondervoorzitter Putters van de Senaat gezegd. Voorzitter Fred de Graaf zal de komende drie maanden leiding geven... aan de voorbereiding van de vergadering. De Verenigde Verradering op 30 april, waarin koning Willem-Alexander wordt ingehuldigd, staat onder zijn leiding. Onder voorzitter Putters. De beide kamers zullen uiteraard nauw samenwerken en in zaken het geheel van plechtigheden en festiviteiten rond de troonswisseling zullen de kamers nauw samenwerken met de regering en met het gemeentebestuur van Amsterdam. Putters bedankt de koningin Beatrix voor de toewijding, betrokkenheid en warme menselijkheid waarmee ze het koninkrijk heeft gediend. Premier Rutte sprak vanochtend soortgelijke woorden. De overweldigende stroom aan reacties uit binnen- en buitenland... onderstreept hoe zeer koningin Beatrix mensen heeft geraakt en geïnspireerd. Hoe zij in de 33 jaar dat zij onze koningin was... indruk maakte door haar hartelijkheid, haar oprechte interesse... haar grote kennis van zaken en tegelijkertijd haar onvermoeibare inzet voor ons land. Het kabinet is nu bij elkaar om te praten over praktische kwesties rond de troonswisseling.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 Aanleiding was de aangifte van een belastingambtenaar tegen de VVD'er. Die was destijds lid van de Eerste Kamer en wethouder in Roermond. Kort na de invallen in oktober trad Van Rij af. De precieze aanleiding voor de invallen bij Van Pol is niet bekend.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 Dan is weer nog. Veel bewolking en periode met regen. Veel wind ook. En het wordt 10 tot 12 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen. En nog iets zachter dan vandaag. Aan de B-verkeersinformatie staat een file op de A16-breda richting Rotterdam. Voor de drechttunnel 3 kilometer. Daar is een spoedreparatie aan de weg. En daardoor is de rechter tunnelbuis dicht.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Een um, Goedemorgen. De koningin gaat. leven de koning. Wat voor mannen waren de illustere voorgangers van Willem-Alexander? Ik praat zo over Willem 1, 2 en 3... met de directeur van het museum Buren en Oranje. En ik neem een kijkje in de kledingkast van de koningin... praat over kunst en het koningshuis... en stel de vraag, valt het te lachen om... En met de oranjes. Na half twaalf gaat het over een nieuw medicijn tegen tuberculose. Dat komt nu al op de markt, nog voor alle proeven ermee zijn afgerond. Wat is dat dan voor wondermiddel? Daarover praat ik met de ontdekker, dokter Koen Andries. De Nederlandse spoorwegen zijn voor de oorlog ontstaan... uit een heleboel kleine treinmaatschappijtjes. En waarom vormen alle spoorbedrijven in Europa... daarom nu niet één Europees spoorwegbedrijf? Dat zou problemen als met de Vira kunnen voorkomen... vindt Vollekrans-columnist Peter de Waard. Europarlementariër Twan Manders denkt daar totaal anders over... en daarom straks een debat. En voor het echte rode-oranje gevoel... surf naar degids.fm. Het wordt koning Willem-Alexander, niet koning Willem IV. Drie Willems gingen de aanstaande koning voor. Wat waren dat voor mannen? In Wiens voetsporen treedt Willem-Alexander. Daar weet Dirk-Jan Thijssen uit het Gelderse Buren alles van. Hij is directeur van het museum Buren en Oranje. Goedemorgen, meneer Thijssen. Goedemorgen. Ook aan tafel zit historica Tera Koppens. Met haar praat ik over de Russische kant van ons koningshuis... en de hang naar de kunst van de verschillende vorsten. Denk aan Thijssen, wat hebben de leden van het Koninklijk Huis ook alweer met buren? Kort en goed, in buren begint het. Daar trouwt Willem van Oranje, de vader des Vaderlands, met zijn eerste vrouw, de even jonge Anna van Buren. Anna van Egmond, grafin van Buren. Beiden zijn dan nog 18 jaar jong. En dat is natuurlijk een bijzonder moment in onze geschiedenis: dat heeft buren min of meer ook zijn populariteit, zijn bekendheid aan te danken. Hoewel er een periode geweest is dat uh, vorstinnen en vorsten... zich uh, verscholen achter de incognito-titel graaf, gravin van Buren... om vooral onherkend te blijven. Ja. Nou, Die titel bestaat nog. Onze koningin is gravin van Buren. Uw nieuwe koning wordt straks graaf van Buren. En zijn vrouw, de koningin, gravin van Buren. Dus dat blijft gelukkig allemaal. En we steunen natuurlijk nog steeds op meneer W.A. van Buren. Uw nieuwe koning... W.A. Willem-Alexander. En ook die van nu, hè? Na vier voorstellen krijgen we nu weer een koning. Het is lang geleden dus dat er een koning was. Wat voor typisch waren zijn drie voorgangers? Laten we eens met Willem I beginnen. Willem I die steekt bijzonder positief af bij zijn opvolgers. In redelijke mate bij koning Willem II, maar zeker bij koning Willem III... Koning Willem I heeft uh, Nederland een bijzondere dienst bewezen... door heel veel, zo niet bijna alles te doen... wat een kleine natie uh, belangrijk kan maken. Hij heeft heel veel initiatieven genomen. Notabene iemand die natuurlijk niet voorbereid is op het koningschap. Willem-Alexander is een koning, uh, straks een koning die... Uh, die zijn huiswerk gemaakt heeft, die jarenlang wist op de troon te komen... Ja. en daar alles voor gedaan heeft. En welke initiatieven heeft hij genomen dan? Nou, uh, hij heeft, uh, het, we noemen hem koning Koopman... hij heeft, uh, zeg maar, hoeveel Willemsvater heeft hij laten graven... Hij heeft, uh, de Nederlandse bank heeft hij vormgegeven... Uh, het leger heeft hij op poten gezet... Uh, er was natuurlijk nog wel wat te repareren na de Franse tijd. Het Rijkmuseum, professor. Uh, Rijk He? Nou, precies, dat, dat het zijn allemaal. Uh, ja, het is een heel lijstje die, uh, die op zijn konto geschreven mag worden, op zijn rekening. En uh ja, heeft met veel vaardigheid heeft hij dat gedaan. Dat Rijksmuseum, was dat groot genoeg in die tijd? Nee, dat was in het uh, Trippenhuis gepropt. En dat moest, want het zat niet meer in het Paleis op de Dam... wat uh, uh, onze koning uh, Lodewijk Napoleon had gedaan. Dus het Trippenhuis was nogal krap... en de Jan van Scores die hingen onder de Rubens. Dus het was nogal een verwarrende indruk. Maar goed, de kunst was bij elkaar en voor het volk toegankelijk. Dus dat is toch wel een verdienste van hem geweest. Willem II. Wat was dat voor een man die uh, zijn vader opvolgt... nadat koning uh, Willem Koningin I uh, abdiceert... in verband met zijn huwelijk... met Henriette uh, d'Outremont. een hofdame van zijn overleden vrouw uh, Wilhelmina. Ja. Koningin Wilhelmina. Uh, ja, wat is dat voor een man? Hij is heel kort koning geweest. Uh, dat is, uh, dat is uh, het gegeven. Hij treedt aan in 1840. En hij overlijdt... plotseling in Tilburg... in 1849. Dus negen jaar koning. Dus er zit natuurlijk een gewenningsjaar in. Uh, uh, ja, hij heeft... Uh, het is een allerbemiddelijkste man... getrouwd met Anna Polona. Een dochter van het Russische Tsarenhuis. Uh, Iemand met een zwakke gezondheid dus, hè? Nou ja, inderdaad. Hij is... Uh, ik meen aan een hartkwaal is hij overleden. Is hij plotseling overleden. Uh, ja, dan, uh, dat kan natuurlijk iedereen overkomen, en ook een koning. Mm -hmm. um, maar, uh, en Leiden, een heel wild leven, hè? Ja, maar dan het is wel de vloeiend. enige koning waar een standbeeld voor opgericht is. Ik bedoel, hij uh, was uh, wel populair, hij hield van het volk. Er was t, uh, toch een uh, goede wisselwerking wat dat betreft. Dat voelde hij heel goed aan... Uh, en ja, ze leefde nogal, uh, ja, nogal royaal. Ze hebben een gigantische kunstcollectie uh, uitgebouwd. Vertel eens, mevrouw ja. Koppens. Dat wilde leven eerst. <haha> ja. Hoe was dat? Uh, uh, nou, Willem hield echt van feest. Ze was een enorme verkwistende koning... Uh, hij hij vierde het leven. En dat deed hij onder meer door kunst. Hij omringde zich met mooie dingen. Uh, hij heeft daarvoor uh, zelf een zaal ontworpen. De gotische zaal achter Paleis Kneuterdijk. En daar is die kunstcollectie opgehangen. En hij was heel blij toen een groot deel terugkwam uit België. Waar het tijdens de scheiding was achtergebleven. In die Brusselse paleizen. Dus hij hing op werken van Rembrandt, van Rubens, van Jordaans. Een heleboel van Jan van Eyck. Maar je moet ook denken aan tekeningen van Raphaël van Michelangelo... Uh, van Jordaans, van, nou, noem maar op. Uh, het was een fantastische uh, decorum natuurlijk... waar een koning zich kon presenteren. Als je dan als buitenlandse ambassadeur binnenkwam... dan voelde je dat daar macht uitstraalde. En in hoeverre waren de Russische invloeden aanwezig? Uh, hij was getrouwd met Anna Pavlovna. Ja, ik zeg het op zijn Russisch, want uh, geen Rus zou me anders verstaan. Uh, uh, zij uh, schilderde om te beginnen. Niet onverdienstelijk. Er is ook een hele leuke aquarel bekend waarop zij werk in de gotische zaal zitten kopiëren. En um, ja, zij had natuurlijk dat kunstverzamelen meegekregen... van de Russische familie. Zij was een tsarendochter, een zuster van Alexander de, de Zij eerste. had die positieve kunst invloed op Willem II? Ook, maar Willem II ook op, op zijn kinderen. En uh, ja, natuurlijk op zijn dochter, Sophie. Die van alle oranjes eigenlijk de, de, de grootste is geweest. De grootste uh, mecenis van de hele familie. Willem III. De ja... Dan komt Willem III, uh, heel plotseling natuurlijk, in uh, 1849... met overlijden van zijn vader Willem II. Willem III, die eigenlijk helemaal geen koning wilde zijn. Uh, ik geloof dat hij zich ook nog even verstopt heeft in Engeland... om uh, het gevaar te ontlopen om koning hm. der Nederlander te worden. Uh, ja, en toch is die, uh, heeft hij ja gezegd. Uh, Willem III is een man die toch wel zijn leven gemarkeerd heeft met allerhande sores en moeilijkheden... waardoor hij bepaald niet uh, populair zich gemaakt heeft. Uh, hij heeft natuurlijk uh, erg ervaren, evenals zijn vader, de, de, de afbouw, zeg maar... De, de terugdringen van de invloed van, van de koning door de, de, de grondwet van Torbekken... Dat is die tijd dan gebeurd en uh, dat beviel hem helemaal niet. Hè. Dus dat was echt, daar uh, was hij heel kriegelen onder. Dat vond hij maar niks. Dus uh, met de kop uh, tegen de krip aan. Hij was een beetje mopper, ja. ja, maar een mopperaar. Ja, een mopperaar. Er zijn alle handen mooie bijnamen bedacht voor hem. Koning Gorilla en, uh, ja, en er zijn boek over geschreven. Foei Majesteit. Ik bedoel, wat dat betreft heeft hij de pers wel gehaald. Maar eigenlijk niet met van die soort wapenfeiten uh, waar mee uh, gesierd is. Was dat nog een beetje een kunstliefhebber, koning Willem III? Uh, hedendaagse kunst, voornamelijk. En dan allemaal portretten van lieve kuizenmeisjes. Dat vond hij mooi om aan de wand te hangen. Ah, ja. Waarom is het belangrijk dat de kunst in het koninklijk huis is geïntegreerd? Uh, ja, je moet je voorstellen, het is eigenlijk begonnen... Uh, Willem van Oranje, die had natuurlijk de eerste, hè? Willem de Zwijger. Die had erg veel oorlog. Wel een mooie kunstcollectie, maar die is door de Spanjaarden geroofd. Nou, Maurits moest alleen maar oorlog voeren. Maar Frederik Hendrik en vooral Amalia van Solms... die zagen heel goed in, ja, als je ergens een stoel neerzet... en er komt een, een, een onderdaan binnen of een ambassadeur... en je moet zeggen, ik ben hier de vorst. dat werkt niet. Dus ze gingen prachtige wandtapijten laten weven... met goud en zilver erin. Er kwamen schilderijen. Uh, van Van Dijk, van Rubens. Uh, er werd Chinees porselein neergezet. Kostbaar uh, tafelsilver is ook allemaal kunst. En dan straal je iets uit van uh, wij zijn vorsten. Status. Uh, ja, en dat, dat is eigenlijk de kern van uh, de betekenis van kunst voor het vorstenhuis. Allere geven. Is er door de jaren heen ook gelachen om koningen, om regentessen, om koninginnen? Ja, maar ook wel getreurd. Uh, natuurlijk, er wordt altijd wel gelachen, maar uh, gelukkig... Maar Willem III heeft natuurlijk ook een, een ellendig thuisleven gehad. En vooral zijn vrouw, koningin uh, Sofie... Dat is een, een ramp geweest, een nationale ramp. Het is een huwelijk geweest dat gesloten is, maar eigenlijk nooit echt huwelijk geweest is. In die zin, ze begrepen elkaar niet, of ze willen elkaar niet begrijpen. Zij, een ontzettende intellectuele vrouw, kunstgevoelig, euh, komt met iedereen, met kunst, met componisten met, overweg, met buitenlandse gasten. Dat was een warm een iets in, in, in Den Haag. Maar eh, de koning maakte daar niks van. Ja, ik, ik denk bijvoorbeeld aan Heinrich Schliemann. Hè. Die heeft natuurlijk uh, de, de, de opgavingen gedaan in Griekenland. Ja. En die was met haar in correspondentie. Die heeft een deel van zijn opgavingen aan haar afgestaan. Nou, dat betekent dat ze zich toch wel heel hoog op kunstniveau... en archeologie bewoog. Ja. Ja. Koningin Beatrix en uh, andere leden van de koninklijke familie... zijn door de jaren heen wel vaak onderwerp van satire geweest. Even een kleine compilatie. Ja, u zult wel denken, wat zit onze in nu te doen... Ja. Nou, gewoon spruitjes schoon te maken, dat vind ik leuk werk. Ja, ja, ja. En dat is nou een karweitje, want ik moet door niemand uit de handen nemen En weet u wat zo fijn is? Mm -hmm. De gewone volksmensen doen het ook. Ja, ja, ja. Maar gaat u toch zitten? Ja. Ik zal serie laten aanruken. En er was een voorstel van de VVD dat leden van het Koninklijk Huis voortaan belasting zouden moeten betalen. Mij best, ik betaal toch niet. Maar dan krijgt u een deurwaarder op de oprijlaan. Ja, met zo'n brief in naam der koningin. Nou, die kennen wij toevallig heel goed. Het is allemaal wat mild en ongevaarlijk. Oh. Ja, correct. Ja. Het mag best wat harder, hoor. Wanneer pakken jullie bijvoorbeeld mijn zus Irene eens aan? Hoeveel toverboeken over pratende paarden moet hij nog schrijven... om bij u aan tafel te mogen zitten? En dan mijn andere zus, die blinde, met die kerstliedjes? Ja, ik zou zeggen, laat erop komen, stille nacht... Twee keer struikelen, schotse rokken, je bent klaar. We zijn er de laatste jaren horribel op achteruit gegaan. Economisch, sociaal, behavoristisch. Ten opzichte van vroeger en ten opzichte van de rest van de wereld. Ik kan me voorstellen dat u dat jammer vindt. Of vervelend. Of kut. Kop op, landgenoot. Dat is wel leuk. Als ik, als ik voor onderweg iemand heb om een beetje mee te kletsen, weet je wel, dan, dan is die rit niet zo lang. Dus ik bel, koningin Beatrix. En uh, ik zeg, ja, ik leg de situatie uit. Nee, maar ze zei, heb ik geen tijd voor. Een toontje, waarmee ze het zei. Oeh, ik vond het zo hypocriet. Nee, maar dat doe je net alsof je me niet kent, weet je wel. Drie weken daarvoor had ik er nog keihard in een reet genoten. Ja. Keihard in een reet. Nou was dat, jongen. Toen, toen waren we klaar. Toen zei ik, Hey, majestein, ga eens bier halen, hè! Aan de telefoon media professor Huub Wijfjes. Meneer Wijfjes, goedemorgen. Goedemorgen. Deze compilatie opende met een fragment uit de Barendse Vet Show uit 1972... waarin de koningin, in dit geval nog Juliana, spruitjes schoonmaakt en sherry drinkt. Dat viel niet goed in het land. Waarom niet, toen? Nee, dat viel niet goed. Kijk, uh, uh, satire... En dat heeft altijd de neiging karikaturaal uh, bezig te zijn met bepaalde eigenschappen van uh, nou, in dit verband de koningin. En dat was, uh, nou, nou, Juliana had een onverwoedbare neiging om vooral gewoon te willen zijn. Hè? En uh, een, wij spreken iemand van het volk, niet uh, regentesk zoals haar moeder, Wilhelmina. Uh, en ook bijvoorbeeld niet haar dochter en uh, haar Beatrix, maar uh, gewoon tussen het volk. En ja, dat voert dan uh, zo'n uh, Baratse ongenadig ten tonele, Met spruitjes schoonmaken, een schortje voor. En uiterlijk als Tante Leen. En dat viel verschrikkelijk verkeerd. Vooral in de, noem ik maar zeggen, de christelijke hoek... waar het Koningshuis over het algemeen nogal heilig wordt gevonden. En die hebben ook kamervragen gesteld, bijvoorbeeld over deze uitzending. En uh, het heeft zelfs geleid tot een officiële berisping van de VPRO... die dit heeft uitgezonden. Daarna kregen we persiflages van Beatrix. Onder andere ja. door Marjan Luif in Koefnoen... en Sanne Wallis de Vries in Kopspijkers. Ja. En ik weet nog dat premier Balken er niet bij, uh, blij mee was. Hè? Maar de kijker deed er al lang niet meer moeilijk over. Zegt dat wat over onze huidige kijk op het Koningshuis? Nou, daar zie je dus in, tussen 1972 en uh, zeg maar 2000... als die persifilages in het uh, in, uh, Komperspijkers gaan ontstaan... en laat ik noemen, zie je een enorme normverschuiving. Hè? En zeker als je dan Hans Theem er nog aan toe gaat voegen. Die, die voegt daar nog een component aan toe van uh, seksualiteit met de koningin... Die ja toch vele malen verder gaat dan een spruitje schoonmakende koningin Juliana. Dat moet kunnen. En dat, daar zie je aan af dat die normen in het openbaar... om je zeg maar, uit te uiten op een karikaturale manier van het koningshuis enorm zijn verschoven. En niemand maakt zich daar eigenlijk meer druk om. Er wordt een beetje schouderophalend, gniffelend over gedaan. En uh, teven zelfs uh, een volle lach. Ja, en dan zie je gewoon dat we daar eigenlijk aan gewend zijn geraakt... dat ook het koningshuis niet meer die sacraliteit van vroeger heeft... Maar eh, eigenlijk ook eh, door iedereen eh, met satire kan worden bejegend. Daar worden wat u betreft door Hans Thebe geen fatsoensnormen overschreden? Nou, ik vind, ik vind dat zelf, maar dat is puur mijn persoonlijke mening, ik vind dat zelf veel te ver gaan. Ja, want je, je, je raakt iemand, kijk en daar doelt de Balkenende natuurlijk ook op in zijn opmerking dat het Koningshuis zich niet kan verdedigen. Tegen dit soort, eh, nou ja, aanvallen op hun persoon. Uh, dat is natuurlijk zo. Uh, de koningin kan niet uh, een verweer uh, uh, laten horen tegen dit soort, uh, ja, tamelijk haar uh, privacy uh, ja. uh, beschadigende satire. Volgens uh, Sanne Wallis de Vries leende Beatrix zich heel goed voor satire, omdat ze weinig zei en de cabrioletera daardoor zelf veel kon invullen. Ja. Wat verwacht u straks eigenlijk van willem Alexandra en Maxima wat uh, satire betreft? Uh, nou, die zijn daar volgens mij veel geschikter voor. <clears throat> Want die hebben een veel flamboyantere levensstijl. Uh, ...die zijn wat soepeler. Uh, Beatrix staat natuurlijk bekend om haar ongelofelijke regie over alles. Ze wil alles beheersen. Ja. En dat heeft ze op een, op een ongelofelijke manier ook overigens gedaan. Daar wordt ze ook voor geprezen. Maar dat, dat betekent dus wel dat ze ingehouden is. Ze zegt niet veel. En als ze het zegt, is het tamelijk goed overdacht. He, dat, daar gaan denk ik maanden overheen voordat ze heeft gezegd wat ze gisteravond heeft gezegd. Om eens wat te noemen. En ze laat zich niet zo makkelijk spontaan uit. En enkele keer gebeurt dat dan wel en dan wordt het ook heel bijzonder gevonden. Ik denk dat uh, Willem-Alexander en met name Maxima daar veel spontaner in zijn. Dat past ook denk ik veel beter in onze tijd. Zij kunnen misschien ook daardoor beter omgaan met die satire. Zij zijn ook bijvoorbeeld in de tv-kantine van RTL, dat programma, nogal ongenadig gekarikatulariseerd. Ja. Zeker Willem-Alexander. Ik denk dat ze daar veel, beter mee, veel minder verkrampt mee omgaan dan Beatrix dat ooit heeft gekund. Media historicus Met dank. Bij mij nog altijd aan tafel Dirk Jan Thijssen uit het Gelderse Buren. Die weet alles van Willem I, Willem II, Willem III... en de, de rest van ons vorstenhuis. huis. Hij is directeur van het museum Buren en Oranje. En ook aan tafel historica Tera Koppens. En met haar praat ik verder over de literatuur in het Koningshuis. Hoe belangrijk is die geweest? Uh, daar merk je nooit wat van. Dat is zo jammer. Uh, ik, ik hoor nooit welke boeken Beatrix leest. En ik ben benieuwd wat Willem-Alexander leest en al het daarvoor. Er is eigenlijk maar één die eruit springt. En dat is de dochter van die leuke koning Willem II... Die de hele literaire erfenis van uh, Goethe heeft gehad en later ook van Schiller. Een enorme propaganda maakte voor de literatuur door daar een uh, archief voor neer te zetten in Weimar van Oranje Geld. Uh, ja, dat nog altijd miljoenen bezoekers trekt. En ook zorgde voor standbeelden. Uh, standbeelden van schrijvers zijn heel belangrijk. En het is leuk als dat initiatief vanuit het Koningshuis komt. Door de, de Nederlandse auteurs goed te presenteren. Um, Hoe kwam ze aan die erfenis? Um, ja, zij heeft zo'n blijk gegeven van kennis en tact... Uh, en natuurlijk vermogen... dat de laatste overlevende nazaat van Goethe, de, zijn kleinzoon... gedacht heeft, ik geef alles aan haar. Ja, toen dus zat ze dus met, met een, een, een wereldschat aan literatuur. Dat staat nu gelukkig op de erfgoedlijst van UNESCO. Zijn uh, je het verschil. Sophie ja. van Saxen-Weimar-Eisenach, ja. Beatrix staat bekend als uh, kunstliefhebber. Wat voor smaak heeft ze? Uh, aanvankelijk denk ik uh, een, een beetje algemeen, maar na haar huwelijk met uh, Klaus is er erg veel belangstelling gekregen voor moderne literatuur, voor moderne uh, kunst. En als je bijvoorbeeld in Paleis Noordeinde komt, dan zie je die schitterende glazen deuren van Marten Reuling, dat plafond notabene in zo'n oud huis van Gerla Taster. Het is een hele gedurfde goede keuze geweest. Uh, dus je, je ziet dat zij belangstelling heeft voor moderne kunst. Ik hoorde gisteren uh, Hans van praten... dat ze ook zoveel van ballet houdt. kan ik me helemaal voorstellen. Uh, het is iemand die belangstelling heeft voor uh, moderne muziek. Ook door Prins uh, Klaus. En uh, het belangrijkste is dat je, je ergens voor openstelt. Of je het nou meteen mooi vindt of niet. En dat doet zij. Dat vind ik een, uh... En zijn dat nog grote verzamelaars? Het zijn grote verzamelaars. Onder meer van glaskunst. Laatst hoorde ik dat ze ook Floris Meidam koopt. Dus uh, ja, dat blijft voor ons verborgen. Maar wat mij betreft mag dat best een beetje meer naar buiten. Want dat geeft ook initiatief aan andere Nederlanders... om uh, kunst te verzamelen en te lezen. Meneer Thijs, en alles wat ze niet meer kunnen gebruiken... dat gaat naar u, uw museum? Er zijn onderdelen die gelukkig in buren terechtkomen. Die ja. misschien niet uh, op het, in het raam staan van uh, de Horsten... of uh, van de en Bosch, maar... Uh, er zijn hele mooie dingen, geschenken... die uh, ooit door Julian of koningin Bederig zijn ontvangen. En met name mik ik dan op burense geschenken... die wellicht een prachtig plekje op uh, in, uh, een mooie plank in het depot hebben. Maar die dan uh, na aanvraag toch uh, fijn naar Buren mogen komen. En dat is fantastisch. Ik mag misschien nog aanvullen dat ons geschenk... toen Willem-Alexander uh, Willem trouwde met Maxima... hebben we een prachtig burensgeschenk geschenk gegeven... En uh, na aanvraag bij de prins van Oranje wat het uh, aanstaande bruispaar graag wilde hebben, hebben we. Als antwoord erop een prachtige bokaal van Willem Hezen, de Lidamse glaskunstenaar, geschonken. Leuk, ja. geschenk van de Duitse bevolking. En dat is erg op prijs gesteld. Koningin Beatrix is beeldhouder zelf natuurlijk. Is hij de enige creatieveling binnen Oranje tegenwoordig? Nee, iedereen werd eigenlijk wel opgevoed in het verleden... met daarbij schilderkunst en tekenkunst. En de een had daar wel aanleg voor en de ander niet. Maar een paar hebben toch boven de middelmaat producties geleverd. Ja, en naar boven uitspringt nou natuurlijk koningin die een prachtige collectie je schilderijen heeft nagelaten en tekeningen. Recht uit haar hart. Of het allemaal topkunst is, weet ik niet. Maar je voelt dat er een gedrevenheid achter zit. Mag ik u beiden danken. Thea Koppens, schrijfster van onder andere het boek Sophie in Weimar... en de dageraad van Oranje Nassau. En, eh, meneer Thijssen natuurlijk, de directeur van het museum in Buren, Buren en Oranje. Keurig, gepast en met stijl. De kleding van de koningin die was altijd in orde. Maar wat is die stijl eigenlijk en hoe heeft hij zich ontwikkeld? Daarover praat ik kort met Pauline Terrerost. Zij is publiciste die onder meer over mode schrijft. Mevrouw Terrerost, goedemorgen. Goedemorgen. Als ik denk aan de koningin, dan denk ik altijd aan die zware, rijke jurken. Is dat altijd zo geweest? Nou, in het begin al uh, was ze er erg uh, van... Uh... De wat wijdere jurken, uh, maar dat is steeds wijder en steeds volumineuzer geworden in de loop van de tijd. Dat heeft niet alleen maar met, een, uh, met misschien wat uitdij te maken, maar vooral, ja, volgens mij, met het feit dat ze er wilde staan in de kleding. En ze wilde dus ook alles tonen? Ze wilde, die, die, ja, ze wilde laten zien dat ze er was? Ja, ja, ja. En ja, natuurlijk ja. de hoede dan, hè? Ja, met de hoede maakten we het complete. Ja? Dat was een soort uh, ja, vervanging van een kroon. Oh, steeds groter werden ze. In het begin waren het tulbanden, maar dat werd steeds, steeds volumineuzer ook. En ja, daarmee um, viel ze natuurlijk ook in alle opzichten op. Dat wilden ze natuurlijk ook. Ze wilden echt bijzonder zijn, ze wilden natuurlijk wel uh, voor het volk zijn, maar ze wilden ook uh, voor ons uitlopend, zou zeg maar zeggen. En dat heeft ze ook heel erg met die kleren gedaan. En kan je zeggen dat ze hun eigen stijl heeft ontwikkeld? Ja, absoluut. Ja? Ja, ja ze, ze, ze trok niet iets uit het rek, zou zeg ik maar zeggen. Hoe zie je dat? Speciaal <laughs> maken. En uh, daar heeft hij ook heel veel discussies over gevoerd... met uh, de vrouw die dat langs gedaan heeft, uh, Teresa Vreugdeheel... een uh, couturier uit uh, Amsterdam. En uh, die hebben samen dat helemaal ontwikkeld. En welke, welke invloeden komen dan in die kledij tot uiting? Um, haar voorliefde voor um, uh, stoffen en uh, kleuren en heel veel dessins. En dat zijn niet zozeer invloeden van buitenaf uh, natuurlijk werd mode wel op afstand gevolgd. Uh, maar bijvoorbeeld brede schouders, die in de jaren 80 heel erg uh, dominant waren... dat is zij tot uh, nu toe blijven dragen. Dus ja. dat, hè, dat, uh, dat tekent haar, wel haar, ook wel haar eigenzinnigheid. En hoe gaat onze koning straks gekleed, vermoedt u? In zijn uniform ben ik bang. <laughs> ja, waarom bent u daar bang voor? Nou, ik vind hem ook minder goed staan dan pakken, eerlijk gezegd. Het uh, heeft uh, goed een goed gezegd. pak zou veel beter zijn. Lijkt mij wel, ja. En welke kleur moet dat dan zijn? Of maakt dat niet uit? Wat zegt u? Welke kleur moet dat wezen? Ja, het zou mooi zijn als hij ook eens wat, wat lichtere kleuren zou dragen. Dat doet hij ook af en toe wel. Dat zie je ook wel in vrijheidskleding. tijdskleding. Maar uh, uh, ook, met, ook daar met wat dessins in en dat hij met tassen wat, wat vrolijk om zou gaan. Maar ik weet het niet. Het is in zijn positie ook soms best lastig. Maar uh, het, het zal minder eruit zien als onze koningin. De één ding is zeker, hij zal geen fuchsia-roze fuchsia pakken dragen, denk ik. Maar hij heeft wel een koningin naast zich, hè? Precies, hij heeft maxima. En die kan uh, voluit gaan nu. Hartelijk dank, Pauline ja, Terreevorst. Zometeen een nieuw medicijn tegen TBC. Wat maakt het dan zo bijzonder? En moeten we toen naar de Europese in plaats van de Nederlandse spoorwegen? Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. En zometeen ook de laatste berichten uit het liquidatieproces. Het vonnis is aan de gang in Amsterdam. Zometeen Matthijs van der Wiel. Ander nieuws. De Eerste Kamer is begonnen met de voorbereiding van de Verenigde Vergadering... waarin koning Willem-Alexander wordt beëdigd. Voorzitter Fred de Graaf zal de komende drie maanden leiding geven aan die voorbereidingen. De Verenigde Vergadering op 30 april zal onder zijn leiding staan. De vakbonden hebben ingestemd met een nieuwe CAO voor PostNL. Dat heeft het postbedrijf bekendgemaakt. Afgesproken is dat werknemers een salarisverhoging krijgen van 1,7 procent. En er komt nog 0,4 procent bij als er een definitief akkoord is over een nieuwe pensioenregeling. De nieuwe CAO voor PostNL geldt voor één jaar en geldt voor 350.000 medewerkers. En de politie heeft een inval gedaan bij het recyclingsbedrijf Peuten in Dordrecht. Dat bedrijf dat papier en plastic recycelt wordt verdacht tot fraude en illegale afvaltransporten. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het bedrijf in 2011 en 2012 enkele miljoenen euro's met fraude heeft verdiend. In verband met het onderzoek is in Rotterdam ook een groot handel in afval en gerecyclede producten doorzocht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met Felix Burgers. In Amsterdam is op dit moment de rechter bezig met de uitspraak in het liquidatieproces. De passage. Matthijs van de Wiel nos de West-verslaggevers erbij. En je weet er meer van, Matthijs. Ja, belangrijke uitspraak vanochtend al door de rechtbank over de toelaatbaarheid van de afspraken met de kroongetuigen in de eerste plaats. Was die deal rechtmatig? Mocht het Openbaar Ministerie een uh, halve strafeis toezeggen in ruil voor de verklaringen van Laes tegen zijn voormalige criminele maatjes? Paste dit binnen de recht? Zijn er wel of geen ontoelaatbare toezeggingen gedaan? Daarover zei de rechter vanochtend dat mocht allemaal. De rechtbank heeft daarmee de weg geplaveid voor uh, een uh, vonnis tegen. De verdachte. Want uh, de afspraken mochten de kroongetuige, die wezenlijk is uh, in dit proces. Zijn verklaringen, dat is de ruggengraat van het proces. Vooralsnog is daar niks mee aan de hand. De deal mocht. Iets anders is als het gaat over de positie van een van de belangrijkste verdachten. Dino Sorel. Die wordt aangewezen door Laes, de kroongetuige. als opdrachtgevers voor moorden. Daar is levenslang tegen geëist. Maar zojuist heeft de rechtbank gezegd dat alles wat Laes over Sorel heeft uh, verklaard, dat dat niet gebruikt kan worden als bewijs. Dat is erg goed nieuws voor Sorel. Uh, waarschijnlijk ontloopt hij daarmee in ieder geval die levenslange gevangenisstraf. Dat bewijs valt weg. Waarom? Omdat gebleken is dat de kroongetuige voordat hij de deal heeft gesloten met justitie over een andere opdrachtgever heeft gepraat met de Politie, Namelijk Willem Holleder. Hij heeft gezegd vooraf dat Willem Holleder een opdrachtgever was voor de moorden. En dan gaat het om de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bel, de kroegeigenaar. Dat weet je nog wel. Um dat schept een heel ander licht op de rol van Soerel. Soerel, je kunt er geen twee opdrachtgevers hebben. Uh, het is de een of de ander. En dat is allemaal weggelaten, die informatie, door het Openbaar Ministerie. Jarenlang heeft het Openbaar Ministerie dat verzwegen. Niet verteld dat La S zelf gezien zou hebben... dat Holleder die opdracht voor die moorden gaf. En dat is ontoelaatbaar, zegt de rechtbank. Daarmee heeft het Openbaar Ministerie een grote fout gemaakt. Daarmee zijn de belangen van de verdachte Soerel geschaad... zodanig geschaad dat het niet tegen hem gebruikt kan worden. Um, waarbij ook van belang is dat uh, La Serpe uh, de kroongetuige... zei dat, die, uh, dat Dino Sorel de opdrachtgever was. Dat had hij allemaal van horen zeggen. Terwijl die holleder het zelf uh, gezien zou hebben. Terwijl hij die, die opdracht gaf. En dat is toch een veel sterker bewijs. Nou ja, uh, voor Sorel is dat goed nieuws. Waarschijnlijk uh, krijgt hij dus niet die levenslange gevangenisstraf. Misschien gaat hij zelfs wel vrij uit vanwege deze fout van het Openbaar Ministerie. Enorme tik op de vingers kregen de officieren hiervoor. Het heeft verder geen gevolgen, zei de, of, zei de rechter erbij, voor de overige verdachten. Die zullen nog een paar uur moeten wachten. Zo dadelijk worden alle moorden één voor één behandeld. En dan zullen we meer weten over wat die verdachte te wachten staat. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel. Emily Sandé, dat is een Schotse singer-songwriter. En ze heeft ooit een debutalbum uitgebracht. Nog niet zo lang geleden, overigens, in 2011. En eh, daarvan komt nu het nummer Where I Sleep. There's no way that I wouldn't follow. There's nothing that I won't do for your kiss. I love you like there's no tomorrow. Cause nothing ever felt like this. There's nothing I won't steal or borrow.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 This is love and this is where I sleep I'm from a generation undecided I'm restless and I can't help changing things But I all the noise and the excitement Sleep. Emily Sandé van Our Version of Events, zo heette de, de, het album waarmee ze debuteerde. Ze studeerde overigens geneeskunde aan de Universiteit van Glasgow. En dat sluit weer naadloos aan met het volgende onderwerp. De Gids. Het door hoge bergen ingesloten Zwitserse dorp Davos geniet in ons land een bijzondere bekendheid... door het Nederlandse sanatorium voor tuberculosepatiënten. De behandeling van leiders aan astma en andere ziekten van de ademhalingsorganen levert hier in het hooggebergte uitstekende resultaten op. De patiënten brengen wekelijks vele uren door in de turnzaal. Maar de oefeningen zijn afgestemd op de verbetering van de ademhalingstechniek. Vroeger werden dus Nederlandse TBC-patiënten naar de frisse lucht in Davos gestuurd. Dat hoorde u in dit fragment uit het Polygon Journaal. Nu gebeurt dat met medicijnen. En net voor de jaarwisseling heeft de Amerikaanse geneesmiddelenwaarkomd FDA besloten dat het nieuwe Belgische medicijn tegen tuberculose, Serturo, met voorrang op de markt mag komen. En zoiets gebeurt maar zelden. Hoe belangrijk is het dat TBC-patiënten straks, na 40 jaar wachten, behandeld kunnen worden met een nieuw medicijn? En wat maakt dit nieuwe medicijn zo bijzonder? In de studio in Antwerpen de ontdekker, dokter Koen Andries. Meneer Andries, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was uw reactie toen de Amerikaanse FDA besloot... dat het medicijn met voorrang op de markt mocht komen? Wel, uh, zowel ik zelf als al mijn collega's die hier hard aan gewerkt hebben... waren natuurlijk zeer blij dat we door de FDA de toestemming hebben gekregen... om het geneesmiddel inderdaad uh, op de markt te brengen in de Verenigde Staten. Maar het belangrijkste is dit nieuws eigenlijk voor de patiënten zelf... omdat die al zo lang zitten te wachten op nieuwe geneesmiddelen voor het tuberculose. En die vereiste proeven die uh, altijd uh, bij zo'n middel moeten, moeten plaatsvinden, uh, die zijn nog lang niet afgerond. Waarom denkt de FDA dan toch uh, dat het goed is dat dit artikel op de markt wordt gebracht? Ja, dat klopt. De proeven zijn nog niet volledig afgelopen. Het is een voorlopige goedkeuring en een versnelde goedkeuring tegelijkertijd. Op dit ogenblik zijn twee van de drie fasen van het klinische onderzoek afgewerkt. Dus fase 1 en fase 2. Fase 3 moeten we nog doen. Dat is ook een voorwaarde voor deze voorlopige toelating... In de fase 3 moeten we de werkzaamheid en de veiligheid van het nieuwe medicijn... nog beter bestuderen dan we dat in de vorige fasen konden. De reden waarom de FDA het geneesmiddel nu toelaat... is omdat er zo'n grote medische nood is aan een nieuw geneesmiddel tegen tuberculose. Hoe lang gaat het nog duren met die proeven, fase 2 en 3? De fase 3 die nu nog moet gebeuren, die zal spijtig genoeg toch nog enkele jaren duren. Omdat een studie doen in tuberculose patiënten... Uh, vrij lange tijd vraagt. Die tuberculose patiënten moeten vrij lang behandeld worden. En die patiënten moeten na die behandeling ook nog eens twee jaar opgevolgd worden. Dus in totaal gaat de fase 3 studie waarschijnlijk ongeveer vijf jaar duren. Hoe lang heeft u eigenlijk gewerkt aan het medicijn? Uh, Ikzelf ongeveer twaalf jaar. Maar er zijn zelfs mensen die er nog langer op gewerkt hebben. Uh, het heeft ongeveer vier jaar geduurd om het geneesmiddel de werkzaamheid van het geneesmiddel te bestuderen in proefbuizen en proefdieren... om het werkingsmechanisme te ontdekken, de veiligheid bestu te bestuderen... vooraleer we de eerste uh, patiënten en mensen behandelden. Dat is ongeveer acht jaar geleden dat de eerste proeven bij mensen zijn gebeurd. En tijdens die afgelopen acht jaar hebben we vier klinische studies gedaan. Is, is, is zo'n lange tijd is dat normaal bij het ontwikkelen van een medicijn? Eigenlijk is dat wel vrij normaal. Ja. Als je vandaag beslist, ik wil een nieuw geneesmiddel vinden tegen zeg maar wat, Alzheimer, dan heb je natuurlijk nog morgen nog geen nieuw medicijn. Meestal nee. duurt die fase al minstens uh, vijf jaar, tien jaar, soms zelfs twintig jaar. Maar als je dan iets gevonden hebt, dan moet je het ook nog ontwikkelen. En die ontwikkelingsfase die duurt ook nog eens vijf tot tien jaar. Al vanwege de jaren negentig kwamen er natuurlijk berichten in omloop... dat het, uh, het aantal gevallen met TBC weer ongelooflijk toenam over de hele wereld. Is TBC heden het nagen nog een ziekte die veel voorkomt? Wel, dat hangt er vanaf uh, welk perspectief je neemt. Uh, als je kijkt naar uh, onze landen, België, Nederland, Centraal-Europa... dan is het aantal TBC-gevallen relatief beperkt... hoewel je toch niet mag onderschatten dat het ook in België en Nederland nog wel degelijk voorkomt. Maar eigenlijk is dat een peulsgiel tegenover wat er in de rest van de wereld gebeurt. Uh, tuberculose maakt ongelooflijk veel slachtoffers in de derde wereld. Vanda ja. Vandaag de dag nog altijd. Mensen sterven eraan. Enig idee hoeveel per jaar? Uh, ja, dat kan ik uh, u zeker zeggen. Er sterven ongeveer 1,4 miljoen mensen per jaar. Dat is ongelooflijk veel. En de 1,4 miljoen mensen, dat, dat zegt niet veel natuurlijk. Ik, ik druk het tegenwoordig graag uit in het aantal tsunamis... U herinnert zich nog wel acht ja. jaar geleden de tsunami in Zuidoost-Azië. Die heeft 230.000 doden gemaakt. Tuberculose maakt dus zes keer meer doden dan per jaar dan die ene tsunami. En dat komt omdat bij TBC-patiënten de, de reguliere medicatie niet meer werkt? Of omdat ze gewoon geen medicatie krijgen? Nee, eigenlijk de belangrijkste oorzaak is de uitbraak van de HIV-epidemie in de derde wereldlanden. Uh, het is namelijk zo dat een derde van de wereldbevolking besmet is met tuberculose bacteriën. Hoewel de meeste mensen daar niet ziek van worden. Je wordt er eigenlijk alleen ziek van als je je immuunsysteem uh, het niet meer zo goed functioneert. En als je natuurlijk bovenop tuberculose ook nog eens HIV krijgt, dan werkt je immuunsysteem niet goed meer. En de mensen die tegelijkertijd met HIV en tuberculose zijn besmet, die ontwikkelen bijna allemaal tuberculose. En dat is dus de reden waarom einde van de jaren negentig plots een nieuwe tuberculose epidemieën ontstaan... in die landen waar ook HIV veel voorkomt. Heeft uh, elke patiënt met TBC baat bij het medicijn van u? Wel, voorlopig niet. Uh, aangezien we uh, nog vrij vroeg in de ontwikkeling zitten. Het is een voorlopige goedkeuring. Uh, eigenlijk wordt het nu alleen toegestaan... voor de patiënten die het uh, werkelijk het ergst aan toe zijn... Voor, voor wie dit bijna de laatste strohalm is... zonder de welke ze niet kunnen overleven... Ja. Um, wanneer de fase 3-studies zijn afgelopen en de veiligheid van het geneesmiddel uh, beter bekend is en beter uh, geïllustreerd is, dan zullen waarschijnlijk veel meer patiënten, veel meer tuberculose-patiënten met dit middel behandeld worden. Maar niet elke patiënt? In principe wel, want um, eigenlijk is het een, een geneesmiddel met een volledig nieuw werkingsmechanisme. En aangezien het een volledig nieuw werkingsmechanisme heeft, uh, gaat het ook werken op alle stammen van tuberculose. In vitro, in de proefbuis, hebben we dat al bewezen. En hoe lang duurt het eigenlijk voor dat TBC is genezen? Wel, dat hangt ervan af met welke soort tuberculosebacil je besmet bent. Als je besmet wordt met een tuberculosebacil die niet resistent is tegen de huidige eerste lijns antibiotica... dan duurt die behandeling toch nog altijd zes maanden. En die geneesmiddelen hebben toch wel een beetje neveneffecten. Dus de patiënten hebben het toch wel een beetje moeilijk om dat zes maanden vol te houden. Maar dat is nog niet ten opzichte van wanneer je besmet wordt met multiresistente tuberculosebacillen. Dan duurt die behandeling namelijk 24 maanden. En word je behandeld met tweede lijns antibiotica die veel minder efficiënt zijn. Veel meer neveneffecten geven. Sommigen moeten dagelijks worden ingespoten bijvoorbeeld. Van sommigen word je gewoon doof. Um, en dat is dus een, een zeer ernstige behandeling die ook weer heel veel patiënten niet kunnen volhouden. En met uw middel, wordt het dan een tijdswinst behaald of niet? Um, wij hopen dat wel. We hebben dat in proefdieren die besmet zijn met tuberculose aangetoond. Dat je met cirturo de behandeling met ongeveer 50% van de therapieduur kan verminderen. Dus we hopen eigenlijk van multidrugresistente tuberculose geen 24 ma maanden meer te moeten behandelen. Maar slechts 9 maanden. Eigenlijk gaan we dat zelfs bestuderen in onze fase 3-studie. En als je nou eenmaal TBC hebt gehad, krijg je het dan nooit meer? Uh, nee, uh, je kan nog altijd terugbesmet worden met tuberculose. Ons immuunsysteem is blijkbaar niet zo goed in staat... om daar een goede immuniteit tegen te vormen. Zal het medicijn ook betaalbaar zijn voor TBC-patiënten in ontwikkelingslanden? Dat is natuurlijk wel belangrijk, uh, hè? Het antwoord daarop is uh, nee, want die patiënten in ontwikkelingsland die hebben absoluut geen middelen om zich uh, zulke uh, antibiotica aan te schaffen. Maar ook vandaag de dag, met de huidige middelen, is het zo dat tuberculose patiënten behandeld worden met medicijnen die gratis ter beschikking worden gesteld door de overheidsinstanties. Door de nationale volksgezondheidsinstellingen. Dus voor een tuberculosepatiënt zelf is de behandeling van tuberculose kosteloos. Serturo is nog steeds niet goedgekeurd voor de Europese markt bijvoorbeeld. Hè. Is dat een kwestie van tijd? Uh, we hopen dat dat een kwestie van tijd is. Het is niet omdat het FDA het geneesmiddel heeft goedgekeurd... dat de Europese autoriteiten dat ook zullen doen. Elk land heeft zijn eigen regels en wetten. En dat zijn ook... zeer hier strenge? Uh, dat zijn relatief strenge wetten, ja. Maar dat is in het belang van iedereen. Van zowel de geneesmiddelenproducent als van de patiënten... Niemand wil natuurlijk een geneesmiddel innemen dat uh, nog uh, gevaarlijker is dan, dan, dan de ziekte zelf. Uh, dus die instanties uh, hebben wel een belangrijke functie en rol te vervullen. Dr. Andries, hartelijk dank en succes. Dank u wel. Aretha Franklin, respect. te zien op de site gids.fm Was dat toen al kleurentelevisie? Aretha Franklin met R-E-S-P-E-C-T. radio Voor de Nederlandse spoorwegen is het een hele tour om bij vallende bladeren of, of bijvoorbeeld sneeuw de dienstregeling uit te voeren. Maar met hoge snelle te grens over, dat is te veel gevraagd. De Vira is, zoals u weet, een debakel geworden. Peter De Waard, journalist en columnist van De Volkskrant, pleit daarom voor Europese spoorwegen. Hij zit hier. En in de studio in Brussel zit Twan Manders, hij is Europarlementariër voor de VVD. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Manders. Eh, meneer De Waard, waarom Europese spoorwegen? Nou, dan hebben we een grotere capaciteit. En dat kan de NS natuurlijk samen met andere uh, grote spoorwegmaatschappijen... Hè, de Bundesbaan en ook de Belgische spoorwegen... de Franse spoorwegen en de Spaanse spoorwegen... één orde plaatsen voor hoge snelheidstreinen. En dat is natuurlijk veel goedkoper. Doen we doen het ook op dit moment bijvoorbeeld bij de gevechtsvliegtuigen, bij de JSF. Dat doe je ook niet als Nederland alleen. Dus ja, dan zou je ook een heel slecht vliegtuig krijgen voor veel te hoge kosten. Nou ja, in dat opzicht uh, is uh, dat voor treinen dat natuurlijk ook. Dat zijn ook ho hoogtechnologische producten. Dan kan je niet bij iemand eventjes laten proberen... om er ook maar eens een paar te gaan maken zoals die Italianen nu gedaan hebben. Meneer Manders, dat is een goed idee, hè? Samen één vuist vormen. Uh, samenwerken kan uh, perfect, maar ik zou uh, absoluut niet willen... dat er uh, één Europese uh, organisatie voor verspoor, uh, spoorwegen komt. Waarom niet? Dan rijden ze tenminste tijd concurrentie weg. Alle concurrentie? Nou, dat is niet helemaal, dat is niet helemaal waar. Ik wil het graag vergelijken met de telefoonwereld, uh, uh, de telefonie. Daar zien we ook dat er meerdere aanbieders zijn. Wat heel belangrijk is... Uh, dat de infrastructuur, de rails, dat die op elkaar zijn afgestemd. Dus één Europees infrastructuur is Ja, dat kan Europese nog wel jaren problemen. duren, hè, voordat het zover is. Want ik, ik lees dat overal dat, dat, de, dat de voltages uh, in elk land weer anders zijn. In Nederland is het uh, 1800 volt uh, gelijkstroom. In België gebruiken ze 3000 volt. Uh, overal elders is het weer anders. Dus die TGV die richting Parijs gaat, die heeft al drie verschillende motoren aan boord. Om dat allemaal aan te kunnen. Nou, nou, dat is niet zo, maar uh, uh, want die hebben ze speciaal ervoor aangelegd. Dus dat, uh, dat zit wel goed. Maar het is wel goed om die infrastructuur op elkaar af te stemmen. Maar ik vind dat je concurrentie moet houden op het net, op het, uh, op, op de rail, op het railnet. Want, en dat wil, wat de heer de Waard zegt, dat is op zich een prima idee... dat die verschillende maatschappijen gezamenlijk inkopen kan dan toch natuurlijk, hè. Ja. ja, maar ik vind dat evengoed een onzinnige vergelijking... om dat te doen met het uh, telefoonnet natuurlijk. Het telefoonnet kan concurrentie... want je kan allemaal over hetzelfde telefoonnet... op hetzelfde moment. Net zoals je allemaal als er uh, rivierboten... door hetzelfde uh, rivier of kanaal kan, kan varen. Maar dat kan natuurlijk niet bij spoorwegen. Je kan niet met verschillende treinmaatschappijen op hetzelfde spoor, op dezelfde tijdstippen gaan uh, vervoeren. Dus dat maakt het zo moeilijk. Dus het is traditioneel is het altijd een monopolide situatie geweest. Ik weet dat uh, al sinds 1899... 90 werd al gezegd dat de spoorwegen moesten een staatsbelang zijn. En Ik vind nog steeds dat het alleen verslechterd is sinds het, uh, sinds het is veranderd en dat het uh, veel meer een particuliere... Want vroeger was dat zo, hè? vroeger waren van die kleine regionale lijntjes ja. die door diverse uh, spoormaatschappijen werden beheerd. Ja, dan moest je van Maastricht moest je naar Amsterdam reizen en dan moest je eerst overstappen op Venray, weer een nieuw kaartje kopen, dan moest je naar Eindhoven weer een nieuw kaartje kopen en dan naar uh, Utrecht en dat duurde natuurlijk vreselijk lang. En toen lang. zijn die Nederlandse spoorwegen ontstaan? Ja, die zijn er ontstaan en toen hebben we gezegd, we, we het spoor, omdat omdat dat zo'n belangrijke infrastructuur is, moeten we één maatschappij hebben. En dat werkt ook het beste, dat echt in landen waar het uh, zo het geval is, werkt het beter. in landen dus... waar het uh, bijvoorbeeld in Engeland, waar het op een gegeven moment toch veranderd is... en waarin mensen gaan uh, concurreren op het spoor, is het spoorwegsysteem meteen ontzettend verslechterd. Meneer Manders is van de VVD, dus die vindt dat geen goed idee. Maar meneer Manders, als je nou kijkt naar het bestellen van die treinstellen... dat is natuurlijk faliekant misgegaan bij de Vira. En dat komt omdat ze gekozen hebben voor kennelijk de goedkoopste aanbieder... Zou dat aanbestedingstraject niet veranderd moeten worden? Nou, wij zijn in uh, Brussel bezig. We hebben in Europa bezig om het aanbesteding uh, ruimer te maken... waardoor de aanbestedende partij op andere gronden kan aanbesteden... dan alleen op de goedkoopste prijs. Want dat, is natuurlijk, uh, dat werkt dus niet, dat blijkt nu. Uh, de overheid, uh, of tenminste, uh, instelling zoals de, de, de NS... wat eigenlijk een overheidsinstelling is... Uh, of in ieder geval een geprivatiseerde overheidsinstelling... die moeten transparant aanbesteden. Dat is op zich prima. Maar ja. op dit moment wordt er hoofdzakelijk aanbesteed op prijs. En waar wij nu mee bezig zijn... we krijgen heel veel klachten van partijen die moeten aanbesteden. Die zeggen het is onwerkbaar voor ons. Dus wij zijn nu meerdere mogelijkheden in de wetgeving aan het maken... dat er meer uh, gunningscriteria zijn om iets aan te besteden. Dat kan bijvoorbeeld zijn de life cycle. Dat kan uh, milieu zijn. Dat kan uh, uh, innovatie zijn, uh, wat ik zelf heb ingebracht. De, de uh, zijn heel is de veel mogelijkheden. de innovatie is dus... Dat er op een gegeven moment misschien wel waanzinnig mooie treinen worden gemaakt. Met hartstikke veel mogelijkheden. En, en dat die dan natuurlijk duurder zijn. En dat moet dan kunnen. Dat moet dan kunnen. En dan moet het niet zo zijn dat je dan uh, de hele wereld over je heen krijgt. Omdat je niet goedkoop hebt aanbesteed. Maar dat je op de langere termijn voor betere ontwikkeling uh, noem maar op uh, kiest als overheid. En ik denk dat het goed is. Want dan zou bijvoorbeeld de overheid een showroom kunnen zijn voor innovatie. Meneer De Waard, zou dat inderdaad met betere, ruimere aanbestedingscriteria ertoe geleid hebben dat we nu een goed functionerende... Ja, Vira kan ik niet zeggen, maar een hoge snelheidslijn hadden we gehad richting Parijs. Nou, ik denk dat de, de Kamer, natuurlijk de Tweede Kamer, die er uiteindelijk over gaat... natuurlijk, uh, uit laatste instantie die het spoor beoordeelt... uiteindelijk toch bijna altijd kiest voor de goedkoopste oplossing. Dat gebeurt natuurlijk in Amsterdam bij de aanleg van de metro. Dat gebeurt natuurlijk bij de aanleg van de hoge snelheidslijn. Dat gebeurt bij de aanleg van de Betuwelijn. lijn Altijd wordt de goedkoopste oplossing gekozen, aanvankelijk. wat meestal nooit de goedkoopste blijkt te zijn natuurlijk achteraf. Want meestal moet er ontzettend veel geld bij. Maar het, uh, het is heel moeilijk politiek te verkopen op de Zeggen, ik kies voor kwaliteit. Meneer de Waard, dat komt er niet hoor. Dat, dat, dat, dat Europese spoorwegnet wat hij voorstaat, dat ene net met die ene beheerder. Nou, waarom zou dat? Nou, Eén net zou heel goed zijn. Nou, nou dan, wanneer komt dat? hoor? Nou, er wordt langzaamaan gewerkt. Je ziet dat uh, de treinen worden aangepast... waardoor ze uh, van Nederland ook Duitsland in kunnen rijden. Dus je ziet dat de treinstellen worden aangepast aan de verschillende netten. Meneer Manders, mag ik u even als onderbreken? Ze u in communicatie is, ja. want er is namelijk nieuws uit Den Haag. Er is inmiddels de ministerraad afgelopen. En de ministers het, uh, spraken over uh, de overdacht van de troon. En ik hoor Rutte al praten. De, dat de premier Rutte legt, legt nu toe wat er besproken is... in de extra ministerraad over de troonswisseling van 30 april. ...koningin Beatrix inneemt in de Nederlandse samenleving... en ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tegelijkertijd blijkt ook uit al die berichtgeving de enorme steun van de prins van Oranje, prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Eh, en ook de baan die ze dadelijk gaan uitoefenen en de functie die ze dadelijk gaan krijgen. Ik heb vanmorgen in de Eerste Kamer gezegd dat het kabinet er naar uitziet om samen met de Verenigde Vergadering eh, de troonswisseling voor te bereiden. Eh, samen met de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Uh, uiteraard ook samen met de gemeente Amsterdam uh, en daarbij echt een prachtige dag te maken van 30 april aanstaande. Tegelijkertijd hebben we vandaag ook een paar praktische besluiten genomen die betreffen de troonswisseling. Om te beginnen is er besloten tot instelling van een ministeriële commissie troonswisseling en een aantal werkgroepen. Uh, ik zal zelf die commissie leiden uh, en die commissie zal ervoor zorgen dat de afstemming plaatsvindt van alle besluitvorming die te maken heeft met de applicatie en de inhuldiging. De werkzaamheden van de ministeriële commissie Troonswisseling worden voorbereid door de ambtelijke coördinatiecommissie Troonswisseling onder leiding van de secretaris-generaal secretaris van dit departement. Daaronder vallen onder meer de werkgroepen communicatie en belangrijk de werkgroep veiligheid. Daarnaast heeft de ministerraad op mijn voorstel besloten tot instelling van een nationaal comité inhuldiging. Het nationaal comité heeft tot taak om feestelijkheden rondom de dag van de inhuldiging te coördineren. Tevens zal het comité initiatieven voor dankbetuigingen aan koningin Beatrix... en initiatieven van hulde voor de nieuwe koning en koningin coördineren... en tegelijkertijd in goede banen leiden. De abdicatie en inhuldiging zelf maken geen onderdeel uit van de taken van het Nationaal Comité. Het organiseren van feestelijkheden op de dag van de inhuldiging door Oranje Vereniging en anderen... overal in het land staat hier ook los van. De heer Hans Weijers wordt voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging. De samenstelling van het Nationaal Comité zal binnenkort bekend worden gemaakt... en informatie over de werkwijze zal dan te vinden zijn op de website van het Koninklijk Huis. Het Nationaal Comité gaat invulling geven aan de uitdrukkelijke wens van het nieuwe koningspaar... dat de inhuldiging door alle Nederlanders in gezamenlijkheid kan worden gevierd. Tot slot heeft de ministerraad vanmorgen ook formeel besloten... dat de abdicatie van de koningin op 30 april zal plaatsvinden in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De inhuldiging van de koning zal vervolgens plaatsvinden in de Nieuwe Kerk. De vragenronde, Jos Heijmans, RTL. Meneer Rutte, gisteravond had u het over een sobere viering van de applicatie. Als ik u nu hoor, wordt het gewoon een groot feest. Soberheid en een groot feest gaan heel goed samen. Ik denk dat we een heel bijzonder moment tegemoet gaan in de geschiedenis van ons land. En dat daarbij ook een groot feest hoort.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 LOS. Meneer Rutte, ik hoor u zeggen dat het een uitdrukkelijke wens is van de nieuwe koning en de koningin... dat het een feest wordt wat door alle Nederlanders in gezamenlijkheid kan worden gevierd. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan moet u zich een feest voorstellen wat in gezamenlijkheid door alle Nederlanders kan worden gevierd. Dus dat we een prachtige dag hebben. We hebben natuurlijk in Nederland een schitterende traditie op 30 april. En je zal maar Brit zijn en in een hotel inchecken op 29 april. En wakker worden s'morgens op 30 april. En de stad waar je, als het Amsterdam is of Den Haag... Of het is een kleinere gemeente, De Rijp of waar dan ook. Die hele stad of dat dorp is vervolgens oranje. Kan je nagaan hoe het eruit ziet op 30 april 2013 als dat de dag is van de troonswisseling. Dus dat wordt gewoon iets bijzonders. Dat gaan we met z'n allen doen. En het feit dat u hier drie rijen dik staat, eh, laat wel zien dat Nederland hier volop bij betrokken gaat zijn. We gaan naar Hart van Nederland. Microfoonkracht. Ja, tot zover de persconferentie na afloop van de extra ministerraad over de troonswisseling. De persconferentie gaat nog even door. Duidelijk is dat er diverse commissies zijn ingesteld die de troonswisseling tot een goed einde moeten brengen. Er is ook een nationaal comité inhuldiging onder leiding van de D66'er Hans Weijers. En eh, er zijn ook een aantal ministers speciaal belast met de komende